6 uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Koningin Beatrix en Prins Willem Alexander niet naar Omaan. EU-geld voor Libische vluchtelingen en doden bij schietpartijen op vliegveld van Frankfurt. Het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman is uitgesteld... vanwege de onrust in de golfstaat. Volgens de Rijksvoorligingsdienst is dat besluit in goed overleg genomen. Het staatsbezoek stond gepland voor zondag tot en met dinsdag... en zou ook een delegatie uit het bedrijfsleven meegaan. Vorige week werd het onrustig in Oman. Betogers eisten van de sultan meer inspraak, meer welvaart en minder corruptie. Daarbij vielen enkele doden. Afgelopen maandag melden bronnen in Den Haag al dat het staatsbezoek... zou worden uitgesteld, maar de Rijksvoorligingsdienst... kon dat toen nog niet bevestigen. Volgens de RVD hopen beide landen dat er snel een nieuwe datum kan worden vastgesteld. Het bezoek aan Qatar later volgende week gaat wel door. De Europese Unie heeft de steun voor vluchtelingen uit Libië verhoogd tot 10 miljoen euro. Het vluchtelingenprobleem wordt met de dag groter. In opvangkampen in Tunesië bivakkeren tienduizenden mensen in tenten, maar ook in de open lucht en aan de Libische kant wachten nog eens tienduizenden tot ze de grens over kunnen. Frankrijk en Groot-Brittannië bereiden een luchtbrug voor... om Egyptische vluchtelingen, die nu in Tunesië zijn, terug naar huis te brengen. Intussen heeft het internationaal strafhof in Den Haag besloten... een onderzoek te beginnen naar mensenrechten schendingen in Libië. Morgen wordt bekend wie worden onderzocht en wat de verdenking is. De onrust in de Arabische wereld blijft grote invloed houden op de financiële markten. De goudprijs is vandaag naar een nieuw record gestegen. Voor een ounce, en dat is ruim 28 gram, moest eerder vandaag 1435 dollar worden betaald. Dat is zo'n 200 dollar meer dan een jaar geleden. Ook zilver is de afgelopen tijd fors duurder geworden, net als olie. De prijs van een vat ligt vandaag boven de 100 dollar. Op de aandelenbeurzen worden door de onzekerheid over de ontwikkeling in de Arabische wereld juist verliezen geleden. Ook vandaag staan de Europese beurzen in de min. De AX sloot bijna een procent lager. Op het vliegveld van Frankvoort heeft een man het vuur geopend op Amerikaanse militairen in een bus. Twee mensen kwamen om het leven, twee anderen raakten gewond. De dader is volgens de Duitse politie een man van 21 uit Kosovo. De politie sluit niet uit dat hij terroristische motieven had. Waarschijnlijk heeft een man in de bus het vuur geopend op de inzittenden. De doden zijn een chauffeur van de bus en een Amerikaanse militair. De gewonden zijn waarschijnlijk ook Amerikaanse militairen. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten heeft ruim een derde van de kiezers een stem uitgebracht. De opkomst lag een kwartier geleden op 35 procent, zegt onderzoeksbureau Sinovet. De stembureaus zijn nog tot negen uur open. Rond die tijd komt de eerste voorlopige prognose van de uitslag. De statenverkiezingen zijn voor zover bekend zonder incidenten verlopen. Wel heeft de gemeente Groningen een medewerkster van een stembureau geschorst. Ze zou vanavond helpen met het tellen van de stemmen. In een grappig bedoeld Twitterbericht had ze gezegd... dat ze haar best zou moeten doen om geen PVV-stemmen te laten verdwijnen. Burgemeester Reewinkel noemde de tweet oliedom... omdat van leden van stembureaus wordt verwacht... dat ze geen politieke uitspraken doen. De vrouw is gevraagd vanavond thuis te blijven. De Belgische koning Albert heeft een nieuwe onderhandelaar benoemd... die moet proberen de politieke impasse in het land te doorbreken. Het is Wouter Beke, de leider van de Vlaamse Christen-Democraten. Het is voor het eerst dat iemand van de CDNV, de partij van demotioneer premier Le Terme... een onderhandelingsopdracht krijgt. Beke is de opvolger van de Franstalige liberaal Didier Reinders... die gisteren, na een maand onderhandelde, aan de koning zijn eindrapport overhandigde. Het is Reinders niet gelukt de partijen op één lijn te krijgen. In Duitsland wordt Thomas de Maizière de nieuwe minister van Defensie. Hij is de opvolger van Karl Theodor zu Gutenberg. Die stapte gisteren op vanwege een plagiaataffaire. De Maizière is nu nog minister van Middellandse Zaken. Onder meer vanwege een ingrijpende reorganisatie bij de Duitse strijdkrachten... wil de bondskanselier Merkel zo snel mogelijk een nieuwe minister benoemen. Er is een onbekend gedicht van Willem Elschot ontdekt. De Vlaamse schrijver schreef het in 1951, maar het is nooit gepubliceerd. De ontdekking staat in de Elschot-biografie van Vic van der Rijt, die morgen verschijnt. Het onbekende gedicht is opgedragen aan een jeugdvriend... die als advocaat vanwege collaboratie geschorst was. Vic van der Rijt benadrukt dat het geen hoogstaand literair werk is. Hij noemt het een gelegenheidsgedichtje. Het weer nog vanavond en vannacht op de meeste plaatsen helder. Alleen in het uiterste noorden en op de wadden is het bewolkt. Vannacht vriest het 1 tot 4 graden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig met in het noorden kans op wolkenvelden. Het wordt 5 tot 8 graden morgen bij een matige Noordoostenwind. Vrijdag staat er nauwelijks wind en blijft het zonnig en droog. Libé nou, verkeersinformatie: nog 24 files, 80 kilometer bij elkaar. Zo'n 100 kilometer minder dan gebruikelijk om deze tijd zijn ook niet al te veel bijzonderheden meer. De meeste files zijn aardig aan het oplossen. Nog wel vrij veel vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn, 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Sloten en Knoop het Koenplein, 7 kilometer. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... tussen Iepenburg en Berkel en Rijs, 8 kilometer.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 Als je de eerste van alle euro's die Eifel hiermee kan besparen... op de stoep van het gemeentehuis legt... dan ligt de laatste 8,7 kilometer ten noorden van... Plensportfjord in Denmark. Kijk op Eifel.nl hoe we dit voor elkaar hebben gekregen. Eifel, wij maken strategie werkzaam. Er is maar één... Vliegwinkel.nl Vliegwinkel.nl Bij Eifel hebben we mooie cases voor business consultants in de overheidsmarkt. Kijk op werken bij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 Radio 1-journal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. 8 over 6, Goedenavond. avond. Kaddafi zet in eigen land de tegenaanval in om de oppositie af te stoppen. In Amerika wordt daarom druk gediscussieerd... over het instellen van een no-fly-zone boven Libië. Senator John Kerry zegt dat de wereld niet te lang moet wachten met actie. Maar volgens de minister van Buitenlandse Zaken... Clinton is het instellen van zo'n zone nog niet aan de orde. Correspondent Ron Winker in Washington. Ron, wat is het dilemma voor het Witte Huis wat Libië betreft? Nou, het werd wel een beetje treffend neergezet... He, door Kerry en Clinton die zo tegenover elkaar staan. Het lijkt erop alsof de Amerikaanse regering in principe welwillend staat tegenover zo'n no-fly zone. Helemaal als dat die opstandelingen daar kan helpen. Maar er zitten wel veel haken en ogen aan. Clinton die zei, kijk, als die strijd daar verder uit de hand loopt... dan kan Libië op Somalië gaan lijken. Nou, iedereen hier herinnert zich nog hoe in de jaren negentig... de lijken van Amerikaanse mariniers door de straten... van dat Somalische Mogadishu werden gesleept. Dat heeft hier een trauma opgeleverd. Denk ook aan de oorlog in Irak. Dus het is ondenkbaar dat Amerika op dit moment op eigen hout zo'n militaire interventie zou beginnen. En dat is zo'n no-fly-zone natuurlijk wel. Denk bijvoorbeeld maar eens aan wat er moet gebeuren als Gaddafi... dat vliegverbod compleet zou negeren. Welke luchtmacht gaat dan uh, het gevecht met hem aan? Hoe wordt die no-fly-zone afgedwongen? Dat is gevaarlijk en dus lijkt het er niet op... dat die Amerikanen uh, dat op korte termijn uh, in, hun, in hun eentje zouden gaan doen. Nee, dan kom je uit bij de Veiligheidsraad. Maar China, misschien ook Rusland, uh, dat ligt vast moeilijk. Ja, want anders dan was het afgelopen zaterdag wel gebeurd. Toen was er uitgebreid overleg en heeft de Veiligheidsraad eigenlijk vrij snel besloten tot een aantal sancties. Het bevriezen van te goeden. Uh, een uitreisverbod van Gaddafi. Maar goed, de beste man is toch niet van plan om te gaan reizen. Dus dat waren ma makkelijke beslissingen. Zo'n no-fly-zone, dat is een stuk lastiger. De Russen, de Chinezen beschouwen uh, elke um, resolutie van de Veiligheidsraad... al heel snel als een inmenging in hun eigen uh, gebied. He, dat, dat, voor je het weet staan, uh, heeft de Veiligheidsraad iets besloten... over Tibet of over Tsjechenië. Dat willen ze niet, dus dat was heel erg moeilijk. Uh, en dan blijft het bij de uitvoering. De NAVO zou... Um, zou zo'n no-fly-zone dan in een ideaal scenario voor de Amerikanen... zou de NAVO dat moeten gaan afdwingen. Ja, ook dat vergt overleg. En ja, je, je weet het, dat gaat allemaal erg langzaam en traag. Dus voorlopig wordt erover gediscussieerd. Uh, sinds gisteren zijn wel oorlogsschepen... en ook militaire vliegtuigen richting Libië gegaan. Wat is daar dan de gedachte achter? Ja, dat is wel heel concreet. Hè. Dus dat is het teken dat het, dat het voor de Amerikanen dan uh, in ieder geval naar de buitenwereld toe niet alleen blijft bij woorden, maar ook dat er wel daden zijn. Het Pentagon heeft gezegd dat dat mit, militair materieel dat, dat beschikbaar is, mocht het nodig zijn. Nou, dat is wel heel erg breed gesteld. Voorlopig uh, zijn minister van Defensie uh, betekent dat vooral humanitaire hulp. Maar je herinnert je dat de Fransen en de Britten ook met uh, helikopters landgenoten uit Libië oppikten. Nou, zoiets kunnen de Amerikanen natuurlijk ook gaan doen. Ze hebben de behoorlijk ook ruchtbaarheid aangegeven dat die schepen die kant op gingen. Dus dat heeft natuurlijk ook een speciale bedoeling. Het is, het is letterlijk spierballentaal naar Gaddafi dat het Amerikanen menens is... wat niet betekent dat militair ingrijp ook meteen echt aan de orde is. Dat is duidelijk. Ron Linker was dat vanuit Washington. En Gaddafi zelf je krijgt hulp van zwarte Afrikaanse huurlingen. Die zitten in om te vechten tegen opstandelingen in Benghazi. Inmiddels onder controle van de oppositie... nemen burgers nu willekeurig wraak op iedereen met een donkere huidskleur. Angstig verschuilen Nigerianen, Ghanese en andere zwarte Afrikanen zich... en wachten ze op een kans om het land te ontvluchten. Correspondent Koert Lindeijer in Benghazi sprak met enkele van deze West-Afrikanen. What's your name? naam? Where Singh. Waar ben I'm from Ghana. Wat is er met u gebeurd? What happened to you? The blacks which uh, Gaddafi blooded them and fight with the Benghazi people. Ze haten zwarte mensen. Ons bedrijf waar we werkten werd binnengevallen en wij werden aangevallen. We willen weg. We willen weg. And that is why they want to when they met you, even in the street, they willing to attack you and kill you or do something to you. I don't know what to do now. And you? I'm a Nigerian. What happened to you? What is er met u gebeurd? They said that the, the leader Mohammed Gaddafi brought the African people to come and attack them. So we don't know about it. So anywhere they see you black man outside, they will, they will attack you, you, Overal worden we aangevallen op straat, want mensen zeggen dat wij de aanhangers van Gaddafi zijn. Ik heb niets meer, meneer. Ik wil hier weg. Mijn leven is me veel waard. Waar is mijn Nigeriaanse. Waar is de Nigeriaanse regering om mij te helpen? Ik wil hier weg. Ik wil hier niet sterven. We don't want to die here. We love our life. Wat is je naam? My name is Akintola Ojo. What did, what was your job here? Footballer. Deze meneer was voetballer. Uh, so there's is no footballing anymore. Er wordt niet meer gevoetbald in Libië. No, there's is no football league in Libya for now because of the crisis. Nee, er wordt nu niet meer gevoetbald. De competitie is gestopt. The best safe for black Komt hij nog een keertje terug? Will you come back? Na de crisis. Na de crisis kom ik terug. In de slager, het bloed druipt uit de zojuist geslachte geiten. De, het hoofd, de baas van de slager, vraag ik. Al die zwarte Afrikanen die hier werken in Benghazi. Heeft u die nu nodig? Zal u ze missen? Nu ze proberen het land te ontvluchten? Missen als de nevarka achteruit om te rusten maar zijn terne naar de. zo'n Afrikaanse arbeiders uh, spelen een belangrijke rol, vooral in slagerijen, bakkerijen. Uh, ze, maar, uh, ze veegden de straten schoon, maar nu ze willen vertrekken, laat ze maar gaan. Wij kunnen dat werk zelf wel doen. Voor 500 dollar per, per maand zijn er genoeg werkloze Libiërs die dit werk kunnen overnemen. Heeft u zelf ervaringen of heeft u ervaringen gehoord van mensen die zijn gedood door zwarte Afrikanen? die heeft een de heb ik mijn Mijn oom zelf, die werd voor zijn winkel doodgeschoten door die Afrikaanse huurlingen. Maar we hebben ze te pakken gekregen, die huurlingen. We hebben er één dood laten schieten en de anderen hebben we in brand gestoken. Vanuit Benghazi, Koert Lindeijer. Zometeen gaan we praten over het staatsbezoek van de koningin aan Oman. Dat is in goed overleg met Oman uitgesteld. De laatste verkeersinformatie krijgt u van John Bakker bij de ANWB. Met de meeste vertraging nog op de A4. Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude, 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Geuzenveld en knooppunt Koenplein 4... Ook 4 kilometer op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda 4 kilometer bij knooppunt Terbrechtseplein. Ietsje langer nog eens de file op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk e 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Het hing al in de lucht, maar nu is het zeker het staatsbezoek... van koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima en Oman... gaat voorlopig niet door. Marieke de Vries, onze verslaggever, al voor het Oranje Huis. Waarom is dat nu definitief uitgesteld? Ja, vanwege de onrust in het land, uh, dat staat ook klip en klaar in, uh, in het persbericht... wat er zojuist uit is gegaan door de Rijksvoorlichtingsdienst. Kijk, afgelopen zondag vielen er minstens twee doden... tijdens demonstraties tegen het regime voor hervormingen. En uh, maandag werd de haven van Zohar nog geblokkeerd. En dat is de haven waar de koningin komende maandag nog een bezoek aan zou brengen. En daarom staat nu in dat persbericht zorgvuldig geformuleerd dat beide landen tot de gezamenlijke conclusie zijn gekomen dat de huidige ontwikkelingen thans alle aandacht vragen en dat het bezoek daarom beter later kan worden afgelegd. En daar moeten we mee doen, hè, Bij, beide landen. Je, je komt er niet achter wie uiteindelijk de, de stekker eruit heeft getrokken. Nee, in de eerste zin staat ook echt in goed overleg tussen Oman en Nederland is besloten dat... Um, en dat geeft iets aan over de gevoeligheid. Hè? Want je zegt inderdaad niet zomaar een staatsbezoek af. Het is ook een hele moeilijke afweging geweest. Want ja, graan had uitgelegd kunnen worden als een steun aan een regime... dat nou ja, op z'n zacht gezegd bekritiseerd wordt op dit moment door de bevolking. Maar uh, afzeggen, dat kan dan weer gezien worden als kiezen voor de demonstranten. Terwijl, ja, als uh, bezoekend land wil je natuurlijk eigenlijk geen kant kiezen. En daarom vroeg premier Rutte afgelopen dinsdag de Kamer ook, toen er vragen over gesteld werden, hem tijd te gunnen voor een zorgvuldige beslissing. En uh, daar is deze zorgvuldige formulering in het uh, persbericht duidelijk uitgekomen. Ja, valt niet anders uit te leggen. Hoe bijzonder is het dat een staatsbezoek uh, wordt afgezegd, althans tijdelijk? Ja, het is, het is bijzonder. Uh, in diplomatieke uh, kringen wordt het ook wel gezien als een ernstige kras op de betrekking. Het is overigens niet de eerste keer dat de koningin een staatsbezoek afzet... vanwege de situatie of een eerdere situatie. In 1986 werd het bezoek aan Japan nog afgezegd... vanwege de gruweldaden van uh, de Japanners in de Tweede Wereldoorlog. Hoe gevoelig dat toen ook nog lag. En drie jaar later uh, werd China nog afgezegd. En dat was in 1989 toen met de demonstranten... Uh, de studentenprotesten op uh, Tiananmen Square. Nou zou het eigenlijk vooral een soort handelsmissie zijn ook hè, voor de koningin. Zeker. Um, hoe, hoe is er gereageerd op dit, dit besluit door bijvoorbeeld die economische missie... die in het kielzog van de Oranjes zouden meegaan naar Oman? Ja, die economische missie die uh, wordt voorbereid altijd door VNO en zijn W Bernard Wintjes hebben we ook even gesproken nadat dit bekend werd. En hij zei, ja, we hebben altijd gezegd... wij volgen datgene wat het staatshoofd doet. Wij zijn in haar kielzog. Door haar gaan er voor ons deuren open. Kunnen wij spreken aan die ronde tafelgesprekken met uh, de leiders van dit land, die natuurlijk eigenlijk uh, alle beslissingen nemen, ook de economische beslissingen, en daarom moet er met hun gesproken worden. Dat het niet doorgaat, uh, dan kunnen wij nu ook niet gaan. Het is jammer, zei hij, want we hebben er wel heel veel werk in gestoken en hadden daar hoge verwachtingen van, maar binnen afzienbare termijn moet er toch een nieuwe datum gevonden worden. Daar is nog niet over gesproken, hè? over een nieuwe datum. Nee, daar is nog niet over gesproken. Ja. Afzienbare termijn. Oké. Okay ook op andere manieren uit te leggen. Ja. Dank je, Marieke de Vries. Niet Bernhard Wintjes heeft ook nog andere dingen aan zijn hoofd. Er zijn onderhandelingen, er is topoverleg gaande... over een nieuw pensioenakkoord. De onderhandelingen zitten in de laatste fase, die is lastig. Vooral de vakcentrale FNV heeft nog grote bezwaren... tegen de voorstellen die nu op tafel liggen. En ook het kabinet heeft het akkoord nog niet omarmd. Gertjan jan Denenkamp volgt het allemaal voor u. Gertjan, waar heeft de FNV het moeilijk mee? Ja, het is toch wel een beetje een lastig verhaal. We moeten langer gaan werken en we krijgen een kans op een onzekerder pensioen. Dat is natuurlijk geen populaire boodschap. En toen vorig jaar zeg maar, het pensioenakkoord op hoofdlijnen werd voorgesteld... toen bleek al dat er binnen de FNV echt groot verzet was tegen langer werken. Nou, toen werd dat een beetje glad gestreken, omdat werd gezegd... nou, we gaan inderdaad wel langer werken, maar de AOW gaat ook iets omhoog. En dan is het dus nog steeds mogelijk voor mensen die nu aan het sparen zijn... om op je 65 te stoppen met het uitzicht op hetzelfde pensioen als dat je nu zou hebben. Omdat die AOW omhoog gaat. Ja, de uitkering van de AOW. De AOW-uitkering, uh, inderdaad. Maar... Uh, zoals het voorstel nu is, kunnen ze dat niet waarmaken. Nou ja, en dat is natuurlijk heel pijnlijk. Uh, de bonden op de achterste benen en uh, daarover wordt nu op dit moment nog steeds uh, gesproken. En daarnaast hebben ze nog wat vragen over het beleid om mensen langer aan het werk te houden. Ook daar vinden ze dat de overheid nog niet voldoende doet. En ook daar zijn dus nog steeds vragen over. En de eensgezinsheid binnen de vakvereniging is cruciaal voor het akkoord. Zeker, uh, want uh, er zijn natuurlijk drie partijen en die moeten het eens worden. Je noemde net al wintjes, de werkgevers, uh, de werknemers en uh, de overheid. In totaal uh, ja, gaat het eigenlijk iedereen wel pijn doen. Niet alleen de werknemers, de werkgevers moeten uh, uh, premie betalen, langer premie betalen. Uh, de overheid moet dus die hogere AOW uh, financieren. Maar ja, aan de andere kant zijn er ook wel weer uh, uh, voordelen voor ieder partij uh, uit het voorstel te vinden. Maar uiteindelijk moet iedereen op uh, één lijn zitten en als de FNV voor gedeeld is, ja, dan kom je natuurlijk nooit tot een akkoord. En de bedoeling was dat er toch misschien wel eind deze week... Uh, een akkoord zou zijn en dat uh, het in het kabinet besproken kan worden. Nou, ja, Dat gebeurt niet. Uh, en volgende week is het onwaarschijnlijk... Uh, omdat ik heb niet helemaal meegekregen net of uh, Qatar uh, deel wel doorgaat van de ja, reis. Gaat door. Maar dan gaat uh, Windjes dus inderdaad naar Qatar. En dan is die er niet, dus kun je ook geen akkoord uh, bereiken. En dan wordt het waarschijnlijk weer een week later. Ja. Um... Zijn er dingen waar ze het wel al over eens zijn? Want je hebt het over die uh, 67 jaar. Dat is natuurlijk een vrij cruciaal iets. W wat ligt er wel al vast? Nou ja, Men is het eigenlijk wel eens over dat die leeftijd omhoog uh, moet. Als ik het kan illustreren, in 1957 leefden we nog 15 jaar na ons pensioen. In 2040 leven we 20 jaar na ons pensioen. Nou ja, dat moet op een bepaalde manier gefinancierd worden En het idee is, als we nou iets langer werken... dan sparen we iets langer... maar dan profiteren we er ook iets minder lang van in ons uh, pensioen. Dus men is het er wel eens, maar het gaat even over de financiering. Maar daarnaast uh, komt er een flexibeler pensioen. In het pensioenakkoord van vorig jaar werd nog gezegd... misschien uh, een, een pensioen met een vast deel en een flexibel deel. Nu wordt gezegd, nee, we gaan naar een flexibel deel. Dat betekent een volledig flexibel pensioen. Dat betekent ook een onzeker pensioen... wat meebeweegt op de grillen van de beurs. En daarmee zullen we moeten leven. Nou ja, en dan zijn er nog andere de, uh, dingen als... Uh, bijvoorbeeld hoe ga je om met wat we nu allemaal al hebben opgebouwd, um, in het akkoord staat dat mensen gedwongen kunnen worden om over te stappen naar dat nieuwe stelsel. Dat gaat dan via het pensioenfonds. Als het pensioenfonds zegt wij gaan naar een nieuwe regeling, dan kan dat pensioenfonds iedereen dwingen over te stappen. Dus ook mensen die zeg maar, koesteren wat ze nu hebben, zouden dan gedwongen kunnen worden om over te stappen in het nieuwe stelsel. Zover is het allemaal nog niet, want dat akkoord is er nog niet. Uh, eerst nog FNV onderling, dan Qatar en wie weet Gert-Jan kamp. Horen we jou dan weer over het pensioenakkoord. Terug naar de Provinciale Statenverkiezingen. De opkomst om kwart voor zes was 35 procent. De grote vraag is natuurlijk of die opkomst in de buurt... of misschien wel voorbij de 50 procent gaat komen. De stemmen kan tot negen uur vanavond. Mijn stemadvies, als u gaat stemmen, doe dat voor half negen, Want om half negen begint hier op Radio 1 de grote uitslagavond. En de presentatie is in handen van Margriet Vromans... en hier in de studio Bert van Sloten. Bert, ja, ben je voorbereid op een hele lange avond? Ja, nou, we zijn voorbereid op. Uh, laten we zeggen, diep, uh, tot diep in de nacht. Uh, ik lees overal: too close to call. Uh, dat het inderdaad heel erg spannend uh, zou kunnen gaan worden. Uh, wij maken een uitzending net zolang totdat het uh, duidelijk is. of totdat het duidelijk is dat het niet duidelijk is. In ieder geval, we gaan door uh, tot uh, na middernacht. En we zijn vrij flexibel wat dat betreft. En wat gaan we allemaal horen? We gaan in ieder geval uh, langs twaalf velden. We zijn bij twaalf verschillende partijen. Want zoveel partijen zijn er van belang. Vooral ook voor die Eerste Kamer. We zijn ook in Limburg. Limburg is een van de provincies waar het er echt om gaat. Niet zozeer qua gewicht voor de Eerste Kamer. Maar wel van wie krijgt er daar de macht? Wordt daar de PVV de grootste? Hoe gaat het daar met het CDA? Wordt het gehalveerd of wordt het nog erger? Dat is een van de centrale vragen. Hoe zal het uiteindelijk met het CDA uh, aflopen? Dus daar zijn we allemaal. Eigenlijk zijn we overal en vooral ook... Ook in die Eerste Kamer. Want daar komen een hele hoop van de kleinere partijen bij elkaar. Vanaf half negen hier op Radio 1. Ja, en om negen uur uh, komt er een soort exit poll, hè Bert? Er komt een exit poll inderdaad om negen uh, uur. En om kwart voor tien hebben we echt een soort van inzicht in van hoe het er ongeveer uit uh, gaat zien. Want dan weten we iets meer definitief. Uh, maar de exit poll om negen uur haalt het nieuws speciaal naar voren. Dus als u om negen uur inschakelt, eerst nog heeft gestemd, Tim, dan kan je ook om negen uur inschakelen en dan weet je meteen hoe het in elkaar zit. Ja, en als er nou weinig nieuws is, ga je dan ook nog een beetje naar voetbal kijken? Natuurlijk gaan we naar voetbal kijken. En niet alleen als er weinig nieuws is, hoort er gewoon bij op deze zender, toch? Ja, Sport en zeker. nieuws? Ja, zeker. Luisteren, want dat kan ook. FC Twente en Utrecht spelen namelijk vanavond. Ronald van der Geer, uh, bekerwedstrijd. Goedenavond, Ronald. Klinkt als muziek in de oren deze woorden, trouwens. <laughs> ja, is dat zo? <laughs> <laughs> dat dacht ik al bij jou. Hey, um, FC Twente en Utrecht, is dat voor allebei uh, van groot belang, dat bekertoernooi? Of zit er nog ja. verschil bij? Ja, voor Utrecht is het wel belangrijker. Kijk, Twente uh, is nog bezig op drie fronten. Uh, Europees en spijt ook nog om het kampioenschap voor Utrecht is het winnen van de beker zoiets als een landstitel iets wat ze verder nooit zullen bereiken. Dus, uh, en het is de kortste weg naar Europa, dus de belangen liggen wat dat betreft wel iets aan elkaar... En, en, en ja, Utrecht zal er alles aan doen om natuurlijk in de finale terecht te komen. Voor Twente is het een leuk extraatje. Nu uh, nuanceer ik het een beetje, maar zo ligt het wel. En Twente had een vrij uh, heftig weekend hè, met Douglas natuurlijk, die geschorst is. Trainer Prodom, uh, die ook zich niet zo netjes heeft gedragen in de, in de wedstrijd tegen AZ. Denk je dat dat nog enig effect kan hebben op, op het team? Nou, in elk geval uh, in, in de opstelling natuurlijk, omdat Douglas er niet, uh, niet bij is en vervangen zou moeten worden. En het bij Twente dus weer wat, uh, dat er weer wat wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Maar ik denk dat men bij Twente wel wat geschrokken is van wat er gebeurd is als een elftal niet helemaal draait. En daar zal dan de afgelopen dag, uh, dagen ook ziek over gesproken zijn. Dus ik denk dat Twente wel bij de les is. En buitengewoon scherp aan deze wedstrijd zal beginnen. Maar wel binnen de bestaande normen. Want men zal als de dood zijn om weer de hele wereld over zich heen te krijgen. Ja, en FC Utrecht, uh, dat is trouwens altijd een club die het goed doet hè? In, in een bekertoernooi. Ja, twee keer de beker gewonnen op rij in 2003 en 2004. ploeg die altijd wel ver komt in de beker, ook wel als cupfighter wordt gezien. En ooit was dit nog de finale tussen Utrecht en Twente. Dat zeg ik uit mijn hoofd in 2004. En ja, toen uh, verloor er Twente van Utrecht. Maar ja, Utrecht heeft uh, veel op de beker gezet. En uh, zal dus uh, vanavond er alles aan doen om er een feestavond van te maken. En als ik jou nou vraag naar een voorspelling van de verkiezingsuitslag, wat zeg je dan? Nou, <laughs> Dan zeg ik dat er uh, geen, geen meerderheid komt in de Eerste Kamer voor het uh, huidige kabinet. Ronald van der Geer, we gaan kijken hoe het uitpakt vanavond. Dankjewel. En daarmee komen we aan het einde van dit Radio 1-journaal. Lucella en ik gaan snel naar huis om op tijd de radio aan te zetten voor voetbal dus. En de uitslagen van de verkiezingen vanaf half negen op Radio 1. En in de auto luisteren we dan naar WNL met avondspits. En presentatie is in handen van Peter Petra Gijzer. Petra, goedenavond. Hallo Tim, hallo Lucella. Ja, en wij komen straks met heet verkiezingsnieuws. De levering van het rode potlood is, jawel, niet aanbesteed geweest. En bovendien blijken mensen er ook nog aan te likken. Gadverdamme. <laughs> Niet gedaan vandaag. Nee, gaan jullie natuurlijk wel doen. Misschien. Uh, verder zit hier André Kraal van het Kieskompas. En schakelen we over naar het grootste stembureau van Nederland. Tot zometeen, nationaal weer, verkeer en de reclame. De beste klantrelatie? Onderhoud je met CRM-software van Archie. Een reis boeken via internet vindt iedereen tegenwoordig heel normaal.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 Straks kan je alleen nog maar studeren als je geld hebt. Of heel veel haast. Eén politieagent in Afghanistan kost 500.000 euro. Voor hetzelfde geld kan je 250 studenten laten studeren. Organiseer je eigen protest tegen dit afbraakbeleid van CDA, VVD en PVV. Op 2 maart in het stemhokje, nu SP.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 het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman is uitgesteld vanwege de onrust in de golfstaat. Bezoek stond gepland voor zondag tot en met dinsdag. Vorige week werd het onrustig in Oman. Het bezoek aan Qatar later volgende week gaat wel door. Op het vliegveld van Frankfurt heeft een man het vuur geopend op Amerikaanse militairen in een bus. Twee mensen kwamen om het leven, twee anderen raakten gewond. De dader is volgens de Duitse politie een man van 21 uit Kosovo. De politie sluit niet uit dat hij terroristische motieven had. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten... heeft ruim een derde van de kiezers een stem uitgebracht. De opkomst lag rond kwart voor zes op 35 procent, zegt onderzoeksbureau Sinovet. De stembureaus zijn nog tot negen uur open... en rond die tijd komt de eerste voorlopige prognose van de uitslag. En Serena Williams heeft een longoperatie ondergaan. De tennister kreeg vorige week een longembolie... dat is een bloedprop in een slagader naar de longen. De behandeling daarvan leidde tot een bloeduitstorting... waarna de operatie nodig was. Ze ligt in een ziekenhuis in Los Angeles... Williams was al lange tijd uitgeschakeld door een blessure aan haar voet. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Vannacht is het helder, behalve in het noorden... want daar blijft de kans groot dat vanuit het noordoosten bewolking binnendrijft. De temperatuur zakt naar min 1 in het zuidwesten tot min 4 in het oosten. En Morgen begint de dag koud met overal lichte vorst... maar de zon warmt het in de loop van de dag op naar een graad of 7... In het warrengebied blijft er kans op bewolking of mistvelden, daar is het maar een graad of 3 of 4. De wind blijft morgen uit het noordoosten waaien, matig windkracht 3 à 4, aan zee vrij krachtig windkracht 5. En na morgen verandert er niet veel, ook vrijdag veel zon, s'nachts lichte vorst. Overdag is het wat aangenamer met een graad of 8 en wat minder wind. In het weekend in het noorden toenemen de kans op wolkenvelden, maar het blijft wel droog. AWB Verkeersinformatie, nog 10 files, 25 kilometer bij elkaar. De meeste zijn niet langer dan 2 à 3 kilometer. Ietsje langer zijn de files op de A4, Amsterdam richting Den Haag... bij Zoeterwoude, 4 kilometer. En op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Osdorp en Knoop en Koenplein, 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijzel... verkiezingen in volle gang en het geheim van het rode potlood. Goedenavond en welkom bij ons op de redactie in Amsterdam. Dit is WNL tot 7 uur met heel veel verkiezingsnieuws. Te beginnen met verslaggever Wieger Hemmer. Hij pelt de stemming bij het grootste stembureau... en dat staat in Utrecht bij het Centraal Station. Dag meneer. U gaat ook nog even naar binnen. Ik, even stemmen, ja. Ik stem eigenlijk al jaren op dezelfde partij. en Die ook al jaren bestaat? Die ook al jaren bestaat. En, uh, uh, in principe, in de, in, de, in de grondvesten van die partij is het, is het een goede partij. Alleen ho, hoe het nu loopt, vind ik, vind ik, vind ik, ja, daar ben ik niet helemaal blij mee. Ik hoorde luisteraars al denken, welke partij zal die nou zijn? Nou ja, dat, dat, dat, dat kan je wel invullen, denk ik. Het zou het CDA kunnen zijn of de ja. PvdA? Maar het CDA is het niet. Nou, heel veel succes ja. in ieder geval. Ja. Mevrouw. Er zijn er nogal wat mensen die laten zich op deze dag zelfs nog leiden door mensen die dan campagne voeren? U ook, of had u de keuze al lang gemaakt? Uh, ik sterk nog, ik maak straks de keuze. Nee, echt? Ja, ik ben een verschrikkelijk zwevende kiezer. Ik zat dus, net u nog staat dat te zweven zo... straks in dat ja, hokje? Ja, het kan nog alle kanten uit. En niemand mag u helpen? Nee, je moet het helemaal zelf doen, dat maakt het zo ingewikkeld. Maar het is uw democratisch recht en misschien ook al plicht om hier alsnog naar binnen te gaan? Ja. Dank u wel. <laughs> Alsjeblieft. Ja, over het algemeen is het zo dat als het goed weer is... mensen misschien toch iets sneller of iets meer bereid zijn om de moeite te nemen. Nou hoorde ik net Gerrit Hiemstra en die had het over het prachtige weer van vandaag. En het hoge drukgebied. Nou, Utrecht Centraal is natuurlijk ook een drukgebied. En zeker bij het stemlokaal op Utrecht Centraal. Stemdistrict 183. En daar is het druk. En het stralende middelpunt van die mensen is de voorzitter van dit stembureau... Willem Abink, u merkt het belang van deze verkiezingen wel hier in dit stemblokje en deze Nou, het zal het zijn, ja. 30 vierkante meter. Ja. ja, ik mag geen uitspraken daarover doen, maar ik vind het de opkomst groot. Dank u wel. Hebt u toch ja. een uitspraak over gedaan? Ja, ja, nee, maar, ja natuurlijk. Sorry. Nee, u moet volledig neutraal staan, dat begrijp ik. Ja, ik ben neutraal, maar de, wat ik gewoon merk is dat de treinen binnenkomen en het rolt hier ook als de trein doorheen. Dus, dat uh, heeft u heel mooi gezegd. Ja. Precies. Nou, succes nog even. Dank u wel. En een fijne dag. Dag okay. u En even hiervoor was ik nog op de universiteit. En daar trof ik nog uh, Pia Dijkstra. Tweede Kamerlid van D66. dat van die campagne voeren. Op de laatste dag dus nog. Dingen zijn nog naar uh, de gunsten van de kiezer. En uh, een vriend van mij sprak ik ook nog. Ja, dat spreek ik wel vaker. Maar uh, gisteren. En die zei, uh, nou, ik, ben nog, uh, ik heb nog een mailtje gehad van onze minister-president. Mark Rutte in de inbox... Met ook een oproep aan het VVD-lid om uh, toch vooral te gaan stemmen. En u mag raden op welke partij dan. Petra, je hebt daar uh, André Krauwel, neem ik aan, nog steeds uh, naast je zitten. Ik ben wel benieuwd of dan ook inderdaad die ingrepen van uh, de politici... bijvoorbeeld uit Den Haag, uh, die Pia Dijkstra of die Mark Rutte en zo uh, zijn er natuurlijk vele. Of die inderdaad van uh, grote betekenis nog kunnen zijn. Ja, en Wigger, dat gaan we ook zeker doen. Wel straks, want André Krauwel zit nog vast in de file. Wel heel dichtbij, dus we verwachten hem elk moment. En tot die tijd uh, gaan we verder met ander verkiezingsnieuws. We gaan naar Kasper Kooi. die heeft ook gestemd. Vanochtend stond ik in het stemlokaal. En wat dan opvalt is natuurlijk dat papiertje... wat je dan moet uitvouwen en dat rode potlood. Maar in mijn geval, in mijn stemhokje in Almere Centrum... hing een briefje. En daarop stond potlood niet bevochtigen. Dat is eigenlijk iets vanuit het verleden, van vroeger. Uh, oude mensen doen dat op een of andere manier. Vroeger was het zo van, op het moment dat je aan de potlood likte, dan gaf het een betere kleur af. Uh, eigenlijk een soort aquarelleffect. Maar ja, goed, om te stemmen. gaat wel in ieder geval dat het vlakje rood is... en dat, uh, dat er wordt gezien welke keuze iemand heeft gemaakt. Ja, u kunt het weten, want u bent Rick de Roy. U bent van Bruinzeel Secura, zoals dat ja, tegenwoordig top. heet. Van de potloden. Het lijkt me ook niet zo fris om aan die potloden te likken. Nou, nee, kijk, als je dat uh, met je eigen potloden doet... Uh, dan is niet zo'n probleem. Maar op het moment dat er meerdere mensen iedere keer uh, dat potlood gebruiken... en in de mond steken, lijkt me ook niet echt fris. Nee, precies. U levert die potloden voor de verkiezingen. Ja, klopt. Ja. Daar heeft u een goede ja. deal mee gemaakt dan. Nou ja, in ieder geval qua aantal uh, is het zeker interessant. We praten toch over uh, meer dan 200.000 potloden... die uh, zeg maar in het land worden uitgezet. En uh, ja, qua omzet... Uh, is het in ieder geval leuk, maar niet om te zeggen van uh, we hebben onze jaar-target winnen. Nee, dat kan ik me voorstellen, want ik heb begrepen dat deze potloden... die we vandaag gebruiken om te stemmen, de vorige keer ook zijn gebruikt. Ja, klopt. En dat is uh, aan de ene kant een voordeel natuurlijk... voor, uh, uh, ja, voor de gemeente die een potloden uh, bij ons kopen. Aan de andere kant is het voor ons een nadeel... omdat uh, potloden gaan verschrikkelijk lang mee. Uh, dus uh, ze doen daar in ieder geval in de is ook erg lang mee. En zeker nu ze allemaal vast liggen aan allerlei uh, kabeltjes... Uh, ...verdwijnen er ook erg weinig. Dus ik denk dat uh, ja, mochten er weer verkiezingen aankomen op dat soort manier... ...dan uh, zullen deze potten er zeker weer gebruikt worden. Dus u heeft baat bij een hoge opkomst? Juist, dat in ieder geval. En ik zag gisteren de cijfers en ik hoop natuurlijk altijd dat het wat hoger is. <laughs> ja, houdt u dat ook in de gaten? Ja. <laughs> Toch wel mooi. Is, is dat trouwens Europees aanbesteed ook? Uh, nee, dat niet. Moet dat niet we volgens de regels we eigenlijk? We puur vanuit... Uh, wat ik, wat ik begreep is in ieder geval dat wij gewoon vanuit uh, de Nederland uh, de aanvraag hebben gekregen van de overheid. En uh, niet dat ik weet dat het Europees is. WNL is ook uh, op Twitter te volgen. Het avondspits WNL. Fred Huibers nu van HEC Value Funds. Goedenavond Fred. Goedenavond, Fred. Goedenavond. Ja, goed dat je er bent. AX gesloten 0,8% lager op 365 punten. Ja, Fred, ik neem aan niet de verkiezingen, maar de onrust in het Midden-Oosten bepaalt het humeur van de beleggers vandaag. Ja, olie is toch wat belangrijker dan uh, de provinciale staten. En uh, het heeft allemaal te maken met, die, uh, met, met alles wat in Libië gebeurt. En de zorg dat het overslaat naar andere landen, met name Saudi-Arabië. Ja, want daar zit de meeste olie. Ja, en zeker ook de export van die olie. Nou, dus erg belangrijk voor ons. En dan zijn er allerlei sussende woorden van topmannen en oud-topmannen van Shell... en van het Internationaal Energieagentschap bijvoorbeeld. Ja. En die zeggen, er zit echt nog genoeg olie uh, in de grond en dat halen we er ook uit. Moet de ja. belegger nou naar deze mannen luisteren of naar Al Jazeera? Nou, het heeft te maken met waarop alles. Die olie zal echt wel een keer uit de grond gehaald worden en verkocht worden. Want iedereen heeft daar belang bij welk regime ook daar aan de macht is in het Midden-Oosten. Maar het kan wel eens heel lang duren voor het regime... Uh, weer aan de macht is en in staat is om die olie te exporteren. En dat is waar de markt zich zorgen om maakt. Ja, dus uh, uh, zorgen is wel degelijk terecht? Ja, nou, op de korte termijn zeker. Op lange termijn uh, hebben de topmannen wel gelijk, maar ja... We leven toch uh, vandaag en niet over een paar jaar. Nee, we kijken nu de hele tijd naar het Midden-Oosten... maar dan zie je eigenlijk niet wat er in Amerika gebeurt... want daar gaat het eigenlijk steeds beter. Waar zie je dat dan? Nou, je ziet het vooral aan de, aan de maakindustrie, dus de industriele productie. Dat draait op volle toeren in de Verenigde Staten. En dat blijkt ook al die inkoopmanagers en dat soort cijfers dat voorbij komt. Hè. Dat zijn de mensen die vooraan in de keten staan bij het maken van dingen. Dat gaat heel goed. En wat nu langzaam maar zeker ook veel beter gaat... is ook de consumptie. Mensen durven weer te besteden. En dus, dat betekent, kruipt de Amerikaanse economie nu definitief uit een dal? Ja, ik denk van wel. Uh, kijk, die olieprijs is niet zo ontzettend belangrijk voor de Amerikaanse economie. Want ze hebben net als wij een enorme dienstensector... Uh, en voor de maakindustrie die zijn veel zuiniger dan uh, voor de oliecrisis in de jaren 70. Dus ik denk dat we zijn nog groen staan. Dus voor beleggers uh, is het helemaal geen slecht nieuws. Uh, bedrijven draaien goed. Laten we dan nog even kijken naar Nederland. Uh, want ja. ook daar weer bedrijfscijfers, onder andere uit de bouw. Mm -hmm. Dat gaat nog niet zo goed. Wat voor cijfers waren dat? Nou, Heimans is een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Is met cijfers gekomen. En eigenlijk kunnen ze alleen maar redelijke cijfers laten zien. Omdat ze. Uh, onderdelen van de hand doen en bezuinigen. Dus niet omdat ze nou zo goed uh, verdienen met het bouwen van zaken. Mm -hmm. Een klein beetje wordt er nog uh, gecompenseerd met wegenbouw, maar waar het om gaat: huizen, kantoren, dat loopt in Nederland allemaal nog niet zo goed. En ze durven ook geen verspilling te doen voor de toekomst. Dus dat betekent ook dat ze het licht nog niet zien. Nee, ik denk dat ze nog wel redelijk met een zaklamp aan Dank rondschijnen. Ja. Dankjewel, Fred Habers, Hek Value Funds. En wij gaan nu uh, contact leggen met André Krouw, want ik zei het net al, hij stond nog in de file en dat staat hij nog steeds. Maar hij is wel aan de lijn. Goedenavond André. Goedenavond, ik zit zelfs voor jullie deur nu. Ja. Oh, kijk eens aan. Nou, misschien kan je wel lopend met je telefoon zo meteen de studio binnenwandelen. Uh, nou, je bent uh, politicoloog, maker en bedenker ook van het kieskompas. Uh, je geeft regelmatig bij ons commentaar op de Provinciale Statenverkiezingen de afgelopen weken. en gaan we vanavond weer doen. Heb je al gestemd? Dat heb ik uh, vanmiddag tussen de middag uh, al gedaan, ja. Want ik dacht, uh, als ik dat vanavond moet doen, dan kom ik daar niet meer aan toe. Waarop? Want ik ben de hele dag al bezig om uh, ja, te vertellen aan iedereen... Uh, ja, dat ze naar het kieskompas moeten gaan om in te vullen... om, te, vullen, om te kijken wat ze moeten stemmen. Ja, want het is natuurlijk heel belangrijk dat, uh, dat veel mensen vandaag uh, gaan stemmen... want normaal blijft de helft... van de van de mensenbevolking thuis bij uh, Provinciale Statenverkiezingen. Ja, want de opkomst is op dit moment uh, 35 procent. En je dacht natuurlijk, waarom heb je, nog, uh, heb je toen al gestemd? Maar ik wilde eigenlijk vragen, op wie heb je gestemd? Ja, dat gaat je lekker niks aan. Want ik ga niet, uh, tegen, we gaan niet praten over wat uh, mensen die uh, uh, kieskompassen en dergelijke maken stemmen. Het gaat erom dat mensen gaan stemmen en dat zelf uh, volledig bepalen. En uh, ja, dit is gewoon een hele interessante nationale verkiezing eigenlijk... Omdat het gaat uh, over het voortbestaan van een kabinet naast provinciale besturen. En daar gaan we het ook zometeen zeker over hebben. En ik vertel je die vraag ook niet voor niks. Een beetje om je te pesten. Want uh, het is een vraag die toch regelmatig aan mensen wordt gesteld. En dan denk je, ja, is het nou dan of not dan om te vragen waar je op stemt? Want volgens mij in andere landen valt dat gewoon onder het kopje pincode. Ja, maar weet je wat het is als, me, als uh, uh, mensen. komt uh, gevraagd naar nou, wat ik stem? Dat is totaal irrelevant. Want het gaat erom. Uh, dat ik met name websites maak waar mensen zelf kunnen bepalen uh, welke onderwerpen ze belangrijk vinden, waar ze staan op verschillende issues en dan kijken uh, ja, wat, welke partij het beste bij hen past. Uh, ja, het heeft niet zoveel zin om uh, zeg maar <laughs> mijn overwegingen waarom ik nee. Ben, nee, nee. Ja, nee, het nou, gaat het... meer over de algemene sfeer op de Nederlandse werkvloer, huiskamer, feestjes, uh, uh, waar je dan zegt van nou ik zeg het liever niet. En dan is het toch eigenlijk ja. dat je eerder nou, het... raar wordt aangekeken dat, dat het heel normaal is geworden? Het is wel een taboe inderdaad om het te zeggen voor sommige mensen. Maar normaal vind ik het helemaal geen probleem om over stemgelucht te praten. Waarom mensen stemmen? En nu denkt u, wat een gekke echo hoor ik. Maar hij loopt nu echt naar binnen met de telefoon nog aan zijn oor. En gaat Dynamisch nu er nog. zitten. Er nog. Uh, André, fijn dat je er bent. Dus nog Sorry. even uitblazen. Uh, <laughs> Ze moeten iets aan die files doen. <laughs> nou, laten we, het maar, uh, laten we het maar meteen bij de snelweg houden. Want uh, langs de A6 kon je vandaag stemmen. En dat was hartstikke makkelijk. En zo waren er meer plekken in Nederland waar je makkelijker kon stemmen. Ja. Op Schiphol, uh, ja. treinstations. Ja, dat helpt uh, ook heel goed. Hè? Alleen bij Schiphol moest je dan weer, moesten mensen weggestuurd worden... omdat ze niet in de goede provincie zaten. Dat is dom. Ja, dat, en jammer. Dat is ingewikkeld natuurlijk. Want nu provinciale statenverkiezingen moet je natuurlijk in je eigen provincie stemmen. Maar ze hadden natuurlijk op Schiphol en die hele grote... Uh, stembureaus moeten ze natuurlijk eigenlijk mogen maken dat je dan dat die stemmen meetelt in die provincie. Dat zou kunnen als we stemcomputers doen, maar door, om, omdat er in één manier zegt dat het onveilig is, uh, is dat in Nederland nu uh, verboden. Uh, terwijl natuurlijk stemmen met papier net zo onveilig en net zoveel fraude kan opleveren als stemcomputers. Want als het met stemcomputers zou gaan, dan zou je gewoon je provincie kunnen kiezen naar dan je stem uitbrengen. En dan hadden en dan deze mensen gewoon wel maken. kunnen stemmen. Maar goed, dit is de realiteit. Ja. Het kan toch op sommige plekken. Ja. Moet het niet nog wat makkelijker gemaakt worden? Want als je, als je kijkt naar de opkomsten, ik kijk nog heel Even, ja 35% is ja. de laatste, ja. uh, uh, laatste prognose. Ja. Het was vorige keer 45%. Is het te roevend laag. Ja. Ja, het was de vorige keer 46%. Het is de vraag of je daar nog boven komt. Kijk, nu komen allemaal mensen thuis natuurlijk van hun werk. Die moeten misschien nog even eten en gaan dan nog stemmen. Dus het kan de laatste uren nog snel gaan. Mensen die nog niet gestemd hebben, moeten dat natuurlijk nog gaan doen nu. <laughs> want het is heel slecht natuurlijk dat, ja, dat de helft van Nederland thuis blijft bij een verkiezing. Het is raar, want bij Tweede Kamerverkiezingen komt bijna 80% stemmen. Dat is een nationale verkiezing. Dan kiezen we de helft van ons parlement. namelijk nou, de Tweede Kamer. Nu kiezen we die andere helft indirect. Maar waarom zou je dan thuis blijven? Het is toch raar om het karwei niet af te maken. Ja, het, het blijft heel moeilijk hè, met die provinciale statenverkiezingen. Opkomst laag. Wat betekent dat voor de uitslag? Nou, dat er een vertekening plaatsvindt... omdat gepassioneerde minderheden... dus ja, mensen die vaker stemmen, meer stemmen, dus meer invloed hebben... Uh, en dat is slecht, omdat we weten dat dat niet een repressieve groep is. Omdat we weten dat heel veel jongeren dan wegblijven. Dat heel veel heel oude mensen dan wegblijven. We weten ook dat mensen met lagere uh, inkomens en lagere opleiding dan wegblijven. Dus het is een vertekening van wat Nederlanders eigenlijk vinden. Des te lager de opkomst, des te meer eigenlijk afwijkende minderheden de uitslag bepalen. En dat is slecht. En dan wil je natuurlijk weten, die afwijkende minderheden... bij welke partijen zitten die vooral? Ja. Welke partijen gaan hun stemmen verliezen? Nou, een lage opkomst is normaal slecht bijvoorbeeld voor de PVV. Dus die gaat nu vrezen dan dat er geen meerderheid komt. Omdat we weten dat ongeveer een derde van de kiezers van Wilders... de keer voor de vorige Kamerverkiezing bijvoorbeeld niet gestemd had. En ook bij Fortuyn was het zo dat he, kiezers van wat we dan populistische partijen noemen... Ongeveer een derde van die kiezers die stemt regelmatig niet. Of is de keer daarvoor zelfs weggebleven. Dus uh, ja, je moet dan vrezen dat die kiezers uh, uh, wegblijven. En ik denk dat dit keer ook CDA-stemmers zeer ja, ze laag gemotiveerd zijn. Omdat ja, zelfs eigen partijleden op groepen... gaan maar niet stemmen. He, dus dat is niet bevorderlijk. Wat bedoel je daarmee? Je nou, CD, CDA'ers hebben op groepen van... ga maar niet op het CDA stemmen, ja, want ze, ja, steunen ja. Dit kabinet, ze steunen dit kabinet. En ja, als dan uh, mensen denken... oké, okay, ik wil dit kabinet niet steunen... maar ook niet tegen het CDA, dan blijf ik maar thuis. En dan ga ik maar niet stemmen. Dus dat is... Ja, als ik nu de regeringspartij was, zou ik vrezen met zo'n lage opkomst en dit wetende... zou ik denken, ja, die, die linkse oppositie is wel gemotiveerd, denk ik. Want uh, we gaan straks zeker nog doorpraten over dat CDA. Uh, vanochtend in Ochtendspits uh, sprak ik politiek commentator Paul Jansen. En die zei over die PVV. Ja, dat geeft toch in de peilingen een verkeerd beeld. Want meer PVV-stemmers gaan naar de stembus dan ze aangeven van tevoren. Blijkt ook uit de Tweede Kamerverkiezingen bijvoorbeeld. En ook uit uh, de verkiezingen voor het Europees Parlement. Daar zijn toch uiteindelijk meer PVV'ers naar de stembus gegaan... dan dat men had verwacht. Ja, het is bij... Uh, bij de verkiezingen voor het Europese parlement iets logischer. Omdat uh, uh, zeg maar de PVV nogal stevig standpunt heeft over wat, uh, wat met Europa moet gebeuren. Dus daar kunnen kiezers wat gemotiveerder uh, zijn daardoor. En daar blijft inderdaad heel veel. Uh, daar blijft echt twee derde van Nederland gewoon weg. Dat is echt ja, heel ernstig. Maar anders gaat uh, dus, over de PVV. Dus, dus dat kan zijn dat daar inderdaad meer PVV'ers opkomen. Maar het is zo, gewoon zo dat PVV-stemmers in het algemeen, als je dat aan ze vraagt. en vraagt: Heeft u de vorige keer ook gestemd? Dat veel van hen thuisblijven. Het zijn niet de trouwste kiezers. Er zitten veel trouwere stemmers, hè, dus mensen die altijd gaan stemmen, bij uh, de VVD en de Partij van de Arbeid en GroenLinks bijvoorbeeld. Goed, we gaan naar de campagne André. Uh, ja. Want uh, als je kijkt naar vandaag, was het nog opvallend druk op televisie en uh, voor de stembureaus zelfs misschien ja. wel. Wat viel jou het meest op? Ja. Nou, uh, valt me op dat inderdaad tot het laatst campagne wordt gevoerd. Je ziet dat dit echt een landelijke uh, verkiezing is geworden. Hè? Dus ik denk dat er wel geklaagd zal worden in de provincie. Maar het is natuurlijk helemaal niet slecht voor de provincie, want de provincie heeft daardoor ook heel veel aandacht gekregen, maar wat maar met name je wat, de partij... Kreeg, kreeg tot... jij nog wat in je handen gedrukt? Een, een, een folder of, of wat dan ook? Nee, nee, dat niet, maar dat komt dat ik alleen maar van studio naar studio aan het rennen ben uh, om over te praten wat er vandaag op het spel staat, maar wat ik wel zie, wij ik maak het kieskompas en we hadden gisteravond al 60.000 mensen per uur, dat is absurd. En nu ook 30.000 mensen per uur kijken nog op kieskompas wat ze moeten stemmen. Dus ik denk ook dat al die mensen nog wel, als ze dat gedaan hebben, natuurlijk gaan kijken van nou ga ik, nou ga ik ook nog stemmen. Dat is, dat is behoorlijk laat ook even we hebben contact met Nel van Dijk, zes van de stemwijzers. Oh ja, rent Goedenavond mevrouw van Dijk. Conculega uh, uh, wordt al gezegd. Uh, hoeveel mensen hebben vandaag hun uh, stemadvies bij u opgevraagd? Uh, nou, we hebben uh, in vijf uh, provincies een stemwijzer online. Die is uh, de laatste dagen echt pijl snel omhoog gegaan en uh, zeker vandaag. En wij zitten nu op uh, uh, 500.000 uh, afgemaakte ingevulde stemwijzers. En nou, dat was, uh, daar zaten we gisteren echt nog ver vandaan. Toen zaten we nog niet op de 300.000. Dus dat gaat echt pijlsnel omhoog. Het gaat heel hard. Is het ook ja. meer in vergelijking met vorige verkiezingen? Uh, voor deze vijf provincies hebben we natuurlijk gekeken... wat we vijf, vier jaar geleden uh, aan uh, stemmeisers. Uh, ingevulde stemwijzers hadden. En dat waren echt 142.000. En we zitten dus, nu dus tegen de 500.000. Ja, aan. goed. Mevrouw van Dijk, dank u wel. Uh, van Stemwijzer, uh, André Kraal van Kieskompas. Ja, uh, jullie andere, dus uh, ook? Hoeveel in totaal... hebben mensen miljoen, gekeken op deze anderhalf twee? Miljoen stemmen, anderhalf, stemmen, miljoen. Ja, anderhalf miljoen stemmen. Wat echt is afservice. dat veel? Ja, we wij, wij hadden vorige keer maar 400.000. Dus dat is dus, dus, dus, dus, dus, drie verdriedubbeling. Ja, voor drie dubbeling. Dus het is echt... als je ziet dat mensen... of mensen zijn onzekerder, of er dus is meer aandacht ervoor. Dat weten wij natuurlijk niet. Maar ja, het is het, wel heel... Heel veel meer. Het strookt namelijk niet met die lage opkomst. Nee. Hè? En uh, uh, wat ik me ook afvraag is... Nou, dat weet je niet, want het kan zijn dat die mensen die toch al gaan stemmen... meer informatie nodig hebben ja, om ja. te gaan stemmen. Het hoeft niet zo te zijn dat wij uh, alleen maar kiezers trekken... die anders niet hadden gaan stemmen. We hebben ook beter geïnformeerde kiezers nu die naar de stembus gaan. Maar het liefst wil je natuurlijk ook opkomst bevorderen... Uh, via Stemwijzer en Kieskompas. Omdat wij, ik denk dat ook uh, Nel van Dijk natuurlijk gewoon vindt... dat meer mensen moeten gaan stemmen. Dat moeten we aan het eind van de avond zien. Uh, nog heel even kort... Um, als je dan dat stemadvies hebt gevraagd volg je het dan ook op in het stemhokje? Uh, nee, dat doet uh, lang niet iedereen, want wij vragen dat uh, uh, Na de hand. We doen onderzoek en dan zie je dat een hoop mensen inderdaad toch iets anders stemmen. Ook omdat ze natuurlijk meerdere partijen vaak kunnen uh, stemmen. Wat wij wel zien is dat als mensen al denken dat ze op een partij stemmen... dat advies ook krijgen, we die stemkans met 20% vergroten. Dus het maakt wel uit, het stemadvies. Goed, ik wil nog even terug naar de campagne. Daar ja. begon ik net nog even over. En uh, ik vroeg aan jou, wat viel jou op vandaag... Ons viel dit op. Dat links en rechts prima samengaan, bewijst de Amersfoortse politiek. CDA-fractievoorzitter Overijns heeft de plaatselijke partijvoorzitter van de PvdA ten huwelijk gevraagd. Het bijzondere is dat het aanzoek live via Twitter te volgen was. Dus iedereen kon meekijken en na het jawoord woord stroomde dan ook de felicitatietweets binnen. Ja, dit was een bericht van RTV Utrecht. En ik had het er net al over. Uh, uh, veel campagne werd er nog gevoerd vandaag bij ochtendspits. Ook statenleden, uh, kandidaatstatenleden, gedeputeerde lijsttrekkers. Die hebben allemaal gewoon nog gezegd wat ze vonden en ja. wat ze willen. Uh, ik zag Ilko Brinkman van het CDA ja. nog bij Koffie Max. Dat is toch een ongeschreven regel om niet campagne te voeren. Ja, eigenlijk, Op moet de je, dag van ja eigenlijk moet het een dag van de reflectie zijn. We kiezen ook de Kamer van de reflectie. Maar je moet eigenlijk inderdaad even de kiezer nu met rust laten... Niet uh, hamer, je moet alleen zeggen: ga stemmen. En als je nog niet weet, ga goed nadenken. Maar je moet inderdaad, uh, denk ik, ja, niet te veel nu uh, mensen nog. Nou ja proberen te intimideren. En dat is ook wat er een beetje gebeurd is. Hè? Een beetje bangmakerij allemaal. Dat moet je gewoon niet doen. Natuurlijk. Daar, gaan we, zo, ga, daar ga, gaan we zo meteen nog even over doorpraten. Uh, we hoorden eerder uh, in deze uitzending, ik weet niet of jij hem in de auto ook hebt gehoord, een verslag van Wiege Hemmer. En daarin uh, hoorden we een, uh, een vrouw die zei, ja, ik zweef echt tot aan het eind. Tot aan het potlood. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat campagnevoeren tot de laatste seconde daadwerkelijk wel helpt. Natuurlijk. En het, het zei, er zijn steeds meer kiezers die op een heel laat moment beslissen wat ze stemmen. Er zijn ook steeds meer kiezers die uit meerdere partijen kiezen... omdat hun voorkeur eigenlijk gelijk is voor die twee of drie partijen. Uh, en dan heeft campagne wel zin... de vraag is alleen, moet je niet... Die laatste tijd die kiezen gewoon zelf even rustig laten nadenken. Jij vindt het wel? Ja. En dat ze dan natuurlijk van een stemhulp gebruik maken, wat ook dat kan. Maar dan kun je wel zelf nadenken nog even. En niet uh, dat een politicus je daar nog zeg maar bij het stemlokaal nog lastig uh, uh, valt. Dat, dat is ook een regel. We zien ook dat uh, vandaag was er iemand die vanuit het stemlokaal iets twitterde. En die is ook onmiddellijk verwijderd ja. uit het stemlokaal. Ja. Want je moet even, de kiezer moet even gewoon bij het uitbrengen van die stem, zelf even kunnen nadenken. Dat is internationaal wetgeving ook, hè, trouwens. Maar niet in de Nederlandse wet. Nee, maar het staat er wel heel stevig in dat mensen niet geassisteerd eigenlijk mogen stemmen. Dus je mag ook niet mee het stemhokje ja, ja. En eigenlijk is het ook zo, laat nou even dat moment dat de kiezer dat echt zelf moet bepalen... laat de kiezer dan even met rust. Want werkt het? Kennelijk wel. Het werkt wel. Nee, natuurlijk. Natuurlijk werkt het. Het werkt als je voor dat stem ook nog gestaan staan. En als, de, hè, als mensen zien dat jij bent het enthousiast. Hè, dan kan het zijn dat mensen natuurlijk nog die stem aan jou dan geven. Natuurlijk werkt het. Maar daarom is ook precies de reden dat de kiezer even zelf moet denken. Even, even tot rust komen. Goed. We kunnen natuurlijk niet om één partij heen vandaag. Dat nee. is het CDA. Eh, dat het een uh, nederlaag tegemoet ziet, dat is inmiddels ook wel duidelijk. Uit peilingen blijkt dat de partij zo'n beetje halveert. Is ook jouw eigen conclusie ja. uh, geweest deze week. Over de Eerste Kamer is al veel uh, gezegd. Ik wil kijken naar de gevolgen binnen dit kabinet. Wordt ja. er ook vandaag veel over gesproken. Wat zijn de gevolgen voor het CDA binnen het kabinet als we vandaag geen meerderheid halen in de Tweede Kamer, of uh, in de Eerste Kamer moet ik zeggen, maar ook echt een ontzettende nederlaag uh, uh, moeten leiden? Ja, kijk, dan zou je zeggen dan ontstaan natuurlijk spanningen. Hè, want dan verliezen heel veel CDA's in de provincie natuurlijk hun baan. Worden boos op de leiding. Maar ze worden afgestraft voor wat het CDA landelijk heeft gedaan. Dus dan kan er heel veel zuur in die organisatie druipen... en heel veel conflict uitbarsten. Er moet nog een nieuwe voorzitter worden gekozen. Dat kan allemaal tot ellende leiden. Maar ik denk dat het CDA niet zo snel deze coalitie zal verlaten. Men staat op de helft... He, van het normale aantal stemmen op dit moment. Je breekt met een coalitie. Krijg je ook nog de straf omdat je breekt met een coalitie? De, de, de, het CDA verdwijnt dan in de oppositie... want het breekt tenslotte met een kabinet. Het wordt onzichtbaar. Dat is ook niet een wenkend perspectief voor het CDA. Dus het CDA zit echt opgesloten. Die heeft zichzelf echt in de fuik laten lopen van uh, dit kabinet. En kan niet zo goed daaruit... Maar hoe moet dat dan? Wat voor wat, wat zullen we daarvan terugzien van die strubbelingen in de in de in de provincie mensen die hun baan verliezen, spanningen binnen het CDA. Ja, ik denk dat dat afklinkt zeggen, zie je wel. En mensen als App Klink en der, die gaan zeggen, zie je wel, dat he, dit heb ik nou gezegd. En die en hebben dan? dat ook inderdaad gezegd. En dan? en dan krijg je het debat in het CDA. En uh, uh, dat hoop ik ook, want dat is belangrijk, dat er, uh, dat, dat soort grote volkspartijen... die heel belangrijk zijn voor Nederland, goed gaan nadenken. Ook wat is onze richting? Wat willen, wij, wat willen wij? Waar willen wij heen? Hoe kunnen wij die brede volkspartij blijven? Uh, en daar moet het CDA over, over nadenken. Zou het kabinet kunnen vallen? met die toestand binnen het CDA? Dat, dat kan, maar ik denk niet dat het CDA de stekker eruit trekt. Ik denk Als iemand de stekker eruit trekt, dan is dat de PVV... die dan ziet dat, omdat er geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft... zij haar agenda niet meer kan uitvoeren. En het heeft voor de PVV geen zin dan om deze coalitie te blijven steunen. Dank je wel. André Krouw, politicoloog en bedenkermaker van kieskompas.nl. Dank voor je komst en dank voor je gehaast nog in die file. En we gaan... Uh, ja... Vanavond op Nederland 2 tegen half negen uitgesproken WNL. Vergeet die verkiezingsavond toch gewoon. Presentator Joost Eertmans. je gaat het over hele andere dingen hebben, toch? Joost, vertel. Ja, klopt. Goedenavond Petra. Nee, als je helemaal geen zin meer in politiek hebt, dan zit je goed bij ons. We hebben het over voetbal. Uh, met Johan Derksen uh, in de studio. Uh, dus dat is altijd uh, lachen en, uh, en, uh, en gespitst commentaar. Uh, de, failliet, de failliete boedel inmiddels hè, van de erendivisie. Daar gaan we het met hem en zijn, uh, zijn uh, geacht commentaar gaan we het over hebben. Tegelijk blikken we wel even, even terug met Wiegel, uh, onze vaste commentator. Wat vindt hij van de dag die was en, uh, en hoe ziet hij de toekomst van dit kabinet? Um, uh, kijken wat hij kan voorspellen uh, over de uitslag van vanavond. En uh, we hebben het over minimumstraffen. Uh, dat is een paradepaantje van mezelf, maar ook van dit kabinet en van de PVV uh, met name. En Sman, de strafadvocaat, die ken je nog wel. Advocaat van Mohammed B. onder andere... Die zit bij mij bij de stelling van mij. Minimumstraffen zijn goed voor Nederland en goed tegen de criminaliteit. Vanavond WNL, uitgesproken WNL met presentator Joost Eertmans. En dit was avondspits. Heel erg bedankt voor het luisteren. Nog een fijne avond. Gaat u nog zeker stemmen? En wij horen u we morgen weer. Dag. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Was u verrast dat de Veiligheidsraad de sancties unaniem heeft aangenomen? Op zoek naar de juiste antwoorden. Uit Libië horen wij niet veel nieuws uit eerste hand. Dat gaat nu wel gebeuren. Het NOS Radio 1-journaal. Daar waar het gebeurt. zijn NOS? It's Dutch Public Broadcasting. All the way from the Netherlands. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half tien. En blijft het daarbij? Eerst naar nieuws dat zojuist binnenkomt. Smiddags tussen half vijf en half zeven. Ook Amerika kijkt gespannen toe. De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 Dit is Radio 1.